Ja uh, Kijk, okay, het is nu negen uh, uur geweest. Je bent uh, rechtstreeks verbonden met mijn studiootje in Den Haag. Hey, luisteraartjes, luister naar Hallo Radio. We gaan straks uh, weer, uh, ja we gaan weer lekker uh, kletsen. Hè? Dus uh, gezellig, we hebben straks nog een uh, verhaal van... Uh, van Jacco over de Veluwe. Ja, dat wordt allemaal eh, heel gezellig verhalen van de Veluwe deel 1. En die gaan we straks om, laten we zeggen, over vijf minuten draaien of zo. Dus eh, ja, het is nu zondag eh, 26 oktober 2014. En... Eh, ja, mensen, we gaan hem weer lekker tegenhouden. Je kan bellen als je zin hebt, eh, dat, eh, laten we het houden op eh, tien voor half tien dat je dan kan bellen. Want ik heb natuurlijk nog het verhaal van Jacco nog. En eh, nou, als jullie zin hebben, mag je dan eh, daarna via Skype. sowieso het Skype-adres geven en dan komt het allemaal weer in orde. En uh, goed. Uh, <laughs> Oké, okay, twee minuten over 9 is het nu. Zondagavond, 26 oktober 2014. Je luistert naar Aloha Radio. We zijn elke uh, zondag en woensdag te ontvangen. Vanaf 8 uur uh, De programmering staat op de website www.aloharadio.tk. Dan kun je uh, programmeren, graag lezen. En Per uitzondering gaan we aanstaande vrijdag 31 oktober ook uitzenden vanaf 8 uur. En ja, op uh, Facebook kan je dat allemaal lezen. Als je lid bent van de Facebook, en, uh, zoek je alleen maar even op uh, Facebook naar uh, DJ Jaap Aloha Radio. En dan, uh, ja, als je dan een uh, leeltje ziet, een leel als uh, profielafbeelding, dan zit je goed... En dan eh, nou ja, hebben we ook nog een pagina, een Aloha Radio pagina. Waar ik al een mededeling op doe, dus dat doe ik niet op uh, de Facebook zelf. Maar op de pagina, daar zit een aparte Aloha Radio pagina. Met een uh, mooi logoetje. Jaren geleden gemaakt, is dus door, uh, door een kennis van mij. En uh, die kwam ik toevallig tegen. Dus, ja, oké, okay, goed luisteraars. Ja, oké, okay. even een beetje reclame voor het pro programma. 31 oktober 2014 neemt Satan alle radio over met het programma Rock 666. Muziek van de duivel. Aanstaande vrijdag, 81. op Aloha en Radio. Nou, dat uh, betekent niet veel goed zo. Oh, jee, de duivel gaat onze radiosender kapen, jongens. Nou ja, uh, <laughs> Dat zullen we nog wel eens in pot voor voor het we nog wat <laughs> Oké, okay, tijd voor uh, Jack van Emst. Straks dus, uh, we gaan eerst even luisteren naar uh, Prachtpolitie Digital met uh, Wicked Man. No answers. I'm leading on, man. We don't Feel like better, feel like boy. Feel like feel like man. Man, don't man. Don't matter, man. man. Too my healing man, man, too much healing man, too man, too much healing man, too much healing man, Sama much healing man, Sama much healing man, too much healing man, too much healing man, too much healing man, too much healing man, too much to man, too Friend kenaw yag yag bawul dara santana ki diyala Moutelzom Adama, die is mijn ding. Ik ben mijn kopaai. Ik ben mijn kopaai. L'armée du bien et l'armée du mal L'armée du bien et l'armée du mal Wicked fortifie l'armée du bien Avant qu'arrive le jour de la victoire du bien Car tu ne pourras rien contre le bien Ne te fatigue pas pour rien Tu ne pourras rien contre le bien Ne te fatigue pas pour rien No no no wicked, wicked, nah wicked man. No no no, no wicked, wicked, nah wicked man. Youngie talk sit down, mangy job, mangy job, man mangy chop sit down. Youngie talk, youngie talk, yo youngie talk sit down. mangy chop, mangy dog, mangie chop sit down. Yangy talk, youngie talk, yo youngie talk sit down. Nah wicked man, mangy chop sit down. Nah wicked man, yo talk sit down. Dog walk down. Talk talk talk. Sit down. Talk talk talk. Sit down. Talk talk Sit Sit down. beta talk talk. Sit Talk Sit down. Talk talk talk. Talk Sit down. Talk Sit down. Talk Sit down. Talk job talk. down. Talk talk Yangi Talk talk talk. Sit down. Sit down. Talk talk talk. Sit Talk talk talk. Sit down. Talk talk. Sit down. A my job and you talk a woman. be love, but we must be gentle. we gotta let in You say they gonna find you right, money But how about the one in the lee We we're gonna get yeah. We one, one. are. Ja, dat was uh, Digital met uh, Wicked Man. Prachtig uh, nummer was dit. Oké, okay, nou zijn we nu toegekomen aan Jackel, het verhaal over de Veluwe. En dat duurt ongeveer uh, iets meer dan 14 minuten. Nou mensen, daar komt hij. Ja, daar komt Goedenavond, dit is Jacco voor Aloha Radio op de zondagavond. Het is 26 oktober. Tegen die tijd dat jullie dit horen, is het al lekker donker weer. En het is al echt een beetje herfst. Ik lees een stukje voor uit Vrijbuiters van de Veluwe. Dit deel komt uit deel 1. Het is geschreven door Jacques Gazenbeek en er is ook een Jacques Gazenbeek stichting en vast en zeker een website. Voor diegenen die dit verhaal leuk vinden en het boekje graag willen kopen, het ISBN-nummer is 90 74 67 9 04 8. Het heet Vrijbuiters van de Velu. Voordat ik het verhaal vertel, zal ik eerst even het een en ander uitleggen. Vroeger op de Veluwe waren er nog vele grote landhuizen. En bij zo'n landhuis, daar hoorde een landgoed. Daar stonden allerlei huisjes op. Een huisje van de tuinman, een huisje waar de bedienden woonden. Of die woonden bij het grote huis in. Dat kan ook wel eens het geval zijn. Maar daar behoorden ook diverse landerijen en boerderijen behoorden daarbij, bij dat grote huis. Uh, je kunt er op de Veluwe nog steeds enkele vinden. En uh, ook wat, wat uh, een slot of een kasteel, behoorden uh, behoorde vaak een landgoed, waar dan ook uh, diverse akkers en boerderijen en dergelijke uh, bij zaten. En die boeren, die uh, pachten dan dus van... Uh, van de desbetreffende jonkheer, baron, of wat voor een adel daar dan ook woonde. Een, een heel bekend voorbeeld is bijvoorbeeld nog steeds de Kroondomijnen in Apeldoorn, die van de koninklijke familie is. Uh, de Kroondomijnen zijn ontzettend groot, lopen veel verder door dan de meeste mensen denken, maar er behoren ook nog veel meer uh, banden en bedrijven bij dan men zo op de eerste plaats denkt. Oké, okay. een van deze grote huizen was ook de Schaffelaar. En uh, de Schaffelaar die komt dus ook uiteindelijk in dit uh, verhaal voor. Ik begin te lezen. Ze zijn althans op de West- en midden op één vinger van één hand te tellen. De boerderij waar men zwinters nog het houtvuur brandt onder een grote beide schouw. Ook Evert Franken, die in het lage veld woont, huist met zijn gezin dan in een klein zeevertrek, waar de moderne haardkachel vloeiend heet kan stoken. Maar komt er s'avonds eens visite, die de traditie van het verleden weet te waarderen, dan gebeurt het soms dat de grote kamer open wordt gedaan en bijna de volle, volbreedte van de hoeven beslaat een mooi open haard. Al vroeg in de middag wordt dan een houtvuur aangelegd, daar is het dan, als de koude is teruggedrongen naar de verste hoeken van het huis, goed vertoeven in de familiekring. Onder een brede stroodak en in de grondeloze donkerte van de schoorsteen stommelt de wind. Vlammen slaan hun gouden haken om de koperen ketel en de petroleumlamp verspreidt hun gulden schijnsel. Met het gevoel van welbehagen te snuift men de geur op een verse koffie die moeders opschenkt. Zonder woorden kan men staren naar de weerschijn der vlammen op blauwe tegeltjes van de schouwrand. De ijzeren haardplaat met haar door lofwerk omkranste figuren het koperen haardgerij dat fel oplicht, met glimlijnen en diepe glansen. Het gezicht van het lage veld is in een goede vijftig jaar compleet veranderd. De schamele hutten die er toen lagen zijn weg. De oude boer heeft het nog gekend, maar wij hebben ze al nooit meer gezien. Vaak hoor je even Franken over die oude tijd, toen alles nog veel simpeler was. Even franken, een oudere boer met markante trekken, kan mooie beelden schetsen uit die oude tijd. Tja, zei hij, en er komt een glimlach om zijn mond. Open. Ze hebben me wel eens weten dat ik te veel aan het oude vastzit, maar dat klopt niet helemaal. Ik weet drommels goed dat de nieuwe tijd ook veel zegen voor een mensdom heeft gebracht. En wij boeren profiteren daar ook van. Maar zolang ik leef zal er in deze ouderwetse kamer waar ik als kind ben grootgebracht in de bedstee waarin ik geboren ben nooit iets veranderd worden. En kijk eens, is die haalketting met die grote keten boven het stomvuur niet mooi? Zo zijn er enkele oude dingen die ik houden wil en mijn vrouw is het daar gelukkig mee eens. En ik vind het niet alleen leerzaam, maar ook plezierig om gewoon aan vroeger terug te denken. Aan de tijd dat ik nog jong was en het veld één grote ruigte was, en hier en daar een houten huf en het grote schaffelaar waar meneer de baron woonde en die je af en toe eens langs zag komen in zijn mooie koets of later zijn mooie nieuwe auto. Alf in de grond waren de hutjes uitgegraven, en dan praat ik over 1906. Verder zag je hier niks anders dan hei en struiken. Al die huizen die er nauw langs de harderweg staan, die waren er niet. De winkel was er ook niet. Voor boodschappen slofte je één keer in de week naar een vergelegen dorp. Brood bakte je gewoon zelf, en wat je verder nog aan kruidenieren waren nodig hadden, kocht je aan een winkelkaar die langskwam. Een winkelkaar ging meestal maandag en vrijdag de boer op, en waar nu de bakkerij zit, lag een brede schaapsdrift, en daar langs trokken de boeren uit Lunteren en Overwoud met hun schapen naar het lage veld of de andere kant de berg op. Even luisteren, zwijgend naar het rumoer van de wind die de luiken doet rammelen en de hengsels rinkelen. Een de zoons die net terugkomt van een landbouwcursus op school vertelt dat het geweldig sneeuwt. Het is net alsof de intimiteit van binnenhuis nu nog sterker beneden. Ja, zegt de oude boer, jaren geleden woonde in een van die hutten van het lage een arbeider. En hij was bij de burgemeester van Bannenveld op de Schaffelaar. Schaffala was toen nog een mooi kasteel met grote torens en een stuk of wat kleintjes. Daar is helaas na de oorlog niet veel van overgebleven. En later al die barakken zijn daar gebouwd en weer vernield. Gijs was een arbeider. En daar wil ik je over vertellen. Er is in die dagen heel wat om hem gelachen. En ik kan me goed herinneren wat er gebeurde, want ik was erbij. Nou, die gijs, die ging iedere ochtend al heel vroeg van huis. En dan wandelde hij langs de Hessenweg naar Barneveld, na het werk. Als het licht was, moest hij present zijn. Vroeger waren ze niet zo kleinzeerig en een arbeider maakte lange dagen. Natuurlijk, we werkten niet altijd even hard. Maar in de buurt van het kasteel was het uitkijken, want je kon erop rekenen dat de baron elke ochtend en soms ook middags even bij het werkvolk langs ging om te kijken hoe het stond. Op een goede morgen, toen wij nog niet al te veel zin hadden om te beginnen en met een koppeltje of wat zo'n beetje rondhingen in de tuin, zei er een. Zeg jongens, zullen we eens even kijken wie hier het verste kan springen? Nou, er waren wel wat jonge kerels bij en jouw al wel wat van een rolletje. Dus de een naar de ander nam een aanloop en sprong over de kasteelgracht heen. Het was precies een stelletje schooljongens, zoals ze daar aan de gang waren. De ene had nog meer schrik dan de ander. Alleen toen was Gijs aan de beurt en bij het afzetten gleed hij uit op de glibberige kant en plompte midden in de gracht. Het was vroeger in het jaar, er stond een aardig stukje water al in, dus... Grijs die zakte ongeveer tot deze middel in de vraag. De rest belderde van het lachen. Toen de er een riep, jongens, kijk uit, daar komt de baron aan. Wij hadden nog net tijd om hem te smeren. En toen de baron even later op het werk rondkeek, was er zo ging, zat Het aan de lucht. Maar ja, daar stond Grijs en uitgerekend bij hem, stond de baron even stil. Hij maakte een praatje over het grondwerk en zag toen ineens dat Grijs een natte broek aan had en zei, Kerel, wat is er met jou gebeurd? Het water loopt je uit de broekspijpen. Gijs wou natuurlijk niet weten dat we als een koppel qua jongens aan het slootje springen waren geweest. Dus daarop zong hij een verhaal. En daar was hij behoorlijk sterk in. Ja, zie eens meneer de Baron. Dat zou ik je eens vertellen. Daar komt er die verrekte haan. Hij lag vanochtend hartstikke dood in het nachthok. En het was nog wel een hele beste. Maar ja, niks aan doen. Hij is er geweest meneer. Wat, zegt de baron, wat voor een haan bedoel je? En wat heeft een dooie haan met jouw natte broek te maken? De Gijs, ja meneer de baron, het zit zo. Ik ben al jaren gewend, ochtends op te staan bij het eerste kraaien van de haan. Als ik dan de koffie op heb en ik stap goed door, ben ik precies op tijd hier op de schaf En het is nog nooit fout gegaan. We hebben thuis geen klok en geen wekker. Dat kan ik ook niet betalen, dus daarvoor had ik een haan. Maar vanochtend werd ik wakker en ik zag al dat het licht was, dus ik was veel te laat. Ik boos op die haan, dus ik loop naar het hok toe en ik zie daar die haan dood in het hok. Nou, ja, toen heb ik gelopen en gerend wat ik kon om op tijd op het werk te zijn, want ik weet dat u daar erg op gesteld is. Ik wou de kortste weg nemen, dus ik heb niet de laan genomen naar het achterhek, maar ik ben dwars door de gracht gegaan, dus nu ben ik wel een beetje nat geworden. Maar dat maakt niet uit, want dat droogt vanzelf wel weer op. De baron schudde van het lachen. Nou, jij hebt in ieder geval je best gedaan wat je kon hoor. Zo mag ik het wel. En uh, ga maar een beetje in de zon staan, dan komt het vanzelf wel goed. En wegstapte meneer de baron met zijn hoge, nette rijlaarzen en grote witte knevel. Toen Gijs ons het verhaal vertelde, hebben we mirakels gelachen. Dat snap je. S'middags kwam de tuinbaas met een boodschap voor Gijs, of hij om zes uur, voordat hij het huis uitging, even op het kasteel wou melden. Oh-oh. Toen tegen zes uur liep Gijs het pad op, bleven we wel wachten, want we wilden toch weten wat er nou ging gebeuren dan. De bron zag ons uit de verte en zag Gijs aankomen lopen. En wij dachten van, nou, de bron heeft gewoon in de gaten wat er echt gebeurd is. Misschien geeft hij hem wel een wekker. Schoten allemaal in de lach bij het bedenken van de balen die er met grijs zou kunnen gaan gebeuren. Maar een kwartier later kwam grijs alweer terugwandelen. wandelen en hij droeg een grote arm onder, hij droog onder zijn arm, een grote vierkante dood. En, en wat zei de bron, tegen? Ja, wat zei die ik al opgedroogd was en hoe het nou morgen vroeg moest, nou ik geen naam meer had. En uh, toen had ik tegen hem gezegd van, ja, nou ik kan wel eens gaan sparen voor een wekker. Misschien dat dat. Uh, dat dat over een, over een jaar wel, wel mogelijk is. Maar de bron zegt tegen mij, ik vind het hartstikke goed dat je zo je best hebt gedaan om toch op tijd te komen. En uh, dat waardeer ik ontzettend. En ik geef je deze doos, moet je thuis met de moeders of vrouw maar eens kijken wat erin zit. Dus die jongens die zeiden van, oh daar zit misschien wel een lekker of zoiets in. Dus uh, Gijs, die zet die doos op de grond, en die begint dat touw los te peuteren. En wat kwam eruit? Een grote rode kam, een gele snap, een paar vinnige ogen, Een haan. Een nieuwe wekker. We vielen zo wat on van onze benen voor het lachen. En Gijs, die knoopte dood met daar, het touwtje weer op de doos, grinnikte zachtjes. Heb ik even gebocht? Nou heb ik er twee, die de zacht wakker kunnen krijgen. Maar welke moet ik nou aanhouden? We gingen zachtjes huis op aan, gijs met zijn nieuwe haan onder zijn arm. Je geloof zeker wel dat we hier nog lang om gelachen hebben. Ja mensen, prachtige verhalen van Jock van Emst over de Veluwe en dat is deel 1. En ik denk dat uh, komende zondagen wel meer verhalen zullen komen over de Veluwe. Dus volgende week uh, zondag uh, wellicht deel 2. Oké, okay, hier is uh, Robix, X, Sharon Ja, luidjes, dat was een prachtig nummer van... van Roxus uh, Sharon. Ho, uh. oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho, ho. Oké, okay. nou mensen, luidjes, uh, we gaan eens even kijken... ...of onze vriend Jaco uh, wakker is. Ja, even proberen. We kunnen het proberen, beste mensen. Ja, ik zal even het geluid iets harder doen van de microfoon. De persoon die je probeert te bereiken is momenteel niet beschikbaar. Oh. Je kunt de bericht inspreken naar de pictoom. Piep, ja, ja, met jappie, oe. ja, oké, okay. we zijn aan het uitzenden. Oké, okay. goed, nou, misschien luistert hij. En uh, ja, ik hoop uh, zoveel veel me meer dat ze luisteren naar Aloha Radio. We zijn te vinden op www.aloharadio.tk, Maar je kan ook gaan naar uh, www.dj-streep Dus gewoon een rechte streep, geen onderliggende. Maar een rechte streep, normale streep. Dus dj-streep jaap.com En dan klik je boven op de tekstbanner op Aloha radio. Want er zijn maar drie pagina's, dus nou als je op uh, Halloween Radio klikt, dan kan je nog kiezen ook uit Real Player, uh, Winamp Player, uh, Windows Media Player en of op de WebPlayer. Uh, en het uh, helemaal onderaan, dat is een, een oud programma van, uh, van tijdje terug dus uh, ja, maar uh, oké. Okay. <coughs> Goed, nou mensen, je steekt van wal, dj.jaap is het Skype adres, dj.jaap. En dan mag je bellen, dan mag je bellen. Ja, dat is nou week uh, 44 hè, ja. En het is nu dus zondag 26 oktober 2014. En uh, ja, de wintertijd is van, uh, vanmorgen vroeg ingegaan. Dus de uh, klok weer een uurtje terug, dus dat betekent een uurtje langer uitslapen dus. Dus jongens, morgen als je naar je werk gaat, zal het ook wat, wat vroeger licht zijn. Dus uh, dat is logisch, maar ja, s'avonds is het natuurlijk wel eerder donker. Dat is wel even wennen in het begin, maar ja, over vijf maanden, dan is de zomertijd weer terug. En dan is het ondertussen alweer eind maart. En dan kunnen we weer lekker genieten van het, de langere dagen, die dan, ja, de dagen lengen zich dan al vanaf 21 december. Wanneer de winter gaat beginnen, dan gaan de dagen zich lengen. En goed, nou ja, ik zal eens even kijken. Het is jammer dat Jacco niet te bereiken is. Heel jammer. Dan kunnen we kunnen natuurlijk ook kijken of. Dingen thuis is, dus, hoe heet die Ehm... Um... Kunnen we ook natuurlijk proberen. Ja, kijken of Marcus er is. Onze vriend Marcus, als hij aanwezig is. Wie weet, maar uit natuurlijk, misschien zit hij wel naar een leuk televisieprogramma te kijken. Of hij is met wat anders bezig. Je weet het maar nooit. Of, of misschien. Is hij er niet? Zou zijn computer misschien muziek te downloaden? Nee. Oké. Okay. Ja, hij neemt niet op. Hij, ik denk dat hij ja, wat anders te doen heeft. En Dat kan, dat kan. Dus die gaan we even maar weer even uitzetten. Jammer, jammer. Herman misschien. Zijn Herman, eh... ja ik weet niet hoe vroeg het daar is in, uh, in Nieuw-Zeeland. Want daar woont Herman. In Auckland. Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland. Misschien dat hij aan de koffie zit. In zijn ochtendjas. Gezellig. Uh, hè. Het is daar natuurlijk uh, vroeg in de morgen, hè. En ook hij neemt niet op. Of eh. Uh, ja, ik weet het. Maar we wachten wel af. Misschien dus bellen nee. ze nog terug. Wat gebeurt ook wel eens we spontaan terugbellen. Dus, eh, uh, dus, nou ja. Ik zit te denken. Wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Zal ik een uh, liedje draaien? Ja, ze. Dus, uh, nou, weet je wat, eh. Uh, Even kijken. Oeh, we draaien een... Uh, Green Dollar Dream. Dat grappig liedje. mensen. Oké. Okay. Goed. Nou, oké. Okay. Jouw zender. Dream Dollar Dream. Hier komt hij van de band Camera. Maar hadden we dat nummer al eerder gedraaid? Oké, okay, dat was uh, Camina met Green Dollar. Aloha Radio, jouw zender. Ja, oké. Okay. En de volgende is Jack met Day Free. Dat was het uh, kapsel nummer de East en Elises met het nummer Stay, oké. Okay, Oké, okay, hij gaat alles lopen herhalen Dat is niet de bedoeling natuurlijk hè? Dus uh, ik hoop dat jullie me nog horen Dus even kijken hoor Ja, zo te zien Gaat dat allemaal wel lukken hoor Oké, okay, dus ik flikker even De, de rest van het zootje er even af Dus uh, hij gaat alles herhalen Wat ik al gespeeld heb Dat is natuurlijk niet de bedoeling Dus ik ga even die playlist Even le leegruimen Stay in the moment. Ja, prachtig nummer was dat. Nou. Maar ja, hij gaat die hele lijstje eraf spelen. Hij is een beetje irritant is dat? Maar goed, uh, het is nu uh, 13 minuten voor 10. <tiek> ja, ik zit te zoeken hoor. Ik uh, krijg hier een berichtje van Jacob via de Facebook. Video upload met jouw pagina gedaan, maar jij moet denk ik goedkeuren. Om te plaatsen, nou ja, goedkeuren ik sowieso toch wel. Uh, maar ik moet toch eerst even kijken, uh, ja, wat, wat heeft hij geplaatst? Nou, ik zie helemaal niks. Kijk hoor. Melding, één melding. Oké, okay, oké, okay, op je tijdlijn, oké. Okay. Nou, eens even kijken. Met geluid erbij, ik weet ja. Oh shit. Oh, ik vind het er heel eng hoor. Vrijdagavond, Halloween. Naar de poorten van de andere zijde. Oh jee. Oh jee. Uh-oh. Oh. oh, oh, oh, oh. oh. Oh ja, ik doe bijna in mijn broek. <RB Harborazzi> Leuk filmpje. Misschien staat, staat, staat. Moet <laughs> <inaudible> <trioi> even hoesten, hoor. Sorry, ik ben een beetje verkouden. Als het goed is, staat hij dan nog gewoon op. de gaan even nog een keer kijken op de. Ik hem het is een live uitzending naar Guus Libertad ook nog wel een mooie foto gestuurd, zie ik. Prachtige foto. Um, ik moet zo even naar kijken, jongens. Ze zijn me allemaal hier van, mijn vrienden op Facebook. Daarbuiten buiten heb ik ook wel vrienden hoor, maar niet iedereen heeft Facebook, hey, mijn uh, gingen. Maar goed, uh, ik heb niet zo heel veel vrienden hoor. Gaan we maar. Ja, er zijn heel veel mensen die het al gelijk hebben. Bert Jones bijvoorbeeld. Danny van Luik. Natuurlijk Dirk van Luik. K korte Kaas. Hayaku eh, Cycling Jacco. En Danny Lobo. Onze dikke vriend Danny Lobo. Niet dat die man dik is. Maar het is gewoon een maatje van zo. Het zijn allemaal lieve maatjes. Daar gaat het niet om. Maar goed, we zijn gezellig lekker bezig. Met uitzending. Ik hoop alleen dat daar is iemand belt. Via. Uh, ja. Pot Oh ja, een, een, een, een filmpje staat nu. Oh, die staat op mijn gewone Facebook. Dus. Oké, okay, nou ja, ik heb hem geplaatst, Jaco. Leuk vrijdagavond, de andere zijde. <laughs> Leek, leuk, prachtig. Oké, okay, we gaan weer eens een uh, uh, nog liedje draaien, uh, beste mensen. Even kijken, het is nu 10 voor 10. En het wordt namelijk toch op wat tijd. Voor een leuk keltisch. Keltisch liedje. Iets keltisch. We gaan even kijken. Muziek. Ja, yeah, even keltisch. Keltisch. Ja, we hebben. Um, uh, Iuma, Celtic Instrumental. Oeh, daar hebben we heel veel muziek. Van Flow Gentry Sweet Anthem. Nou, daar komt hij dan. Veel plezier ermee. Ha ha ha ha. zie dat Een beetje een erg lief liedje. Hè? Ja, echt niet mijn genre, maar oké. Okay. Vooruit de luisteraars willen het. Maar ik heb ook een hele andere kant van het verhaal. Ik ben er net door de duivel gebeld. Door Satan himself. De duivel belde hem op. Hij zegt: waarom draai je geen metal muziek? Dus nou vooruit, ik bedoel Vrijdag is jouw dag. Al, althans, dat ene uurtje dan dat je mag uitzenden. Maar daarnaast de uitzending weer van DJ Jaap en van Jacco, Dus dan moet de duivel weer uh, snel terug naar de hel. Waar hij thuis hoort. Maar voor de ene keer zou ik dat niet voor je draaien. Oké, okay, is goed zuiden. Nou, oké, te nu. ja. Nou, dat was het dan. Cereal, dance of Star. Even, even, even dus zin gegeven. Voor deze ene keer, Sirio met Drent Stars. En uh, oké, okay. goed hartstikke mooi. Ik ga toch even een poging wagen om uh, Herman even te bedden of zo. Als hij te, tenminste is. Onze vriend Hermanus uit. Nieuwsgierig dan, dan moet hij het wel doen natuurlijk. Ja, kijk, er komt hier, was Herman. Ja, we zijn natuurlijk nou een uurtje extra, dus voor Herman eh, is hij een uurtje later dan, in principe. Dus we zullen kijken wat hij doet. Hij gaat wel over, zijn computer staat wel aan. En misschien dat hij opneemt onze vriend Herman Teklenburg. Uit Auckland, Nieuw-Zeeland. Aan de andere kant van de aardkloot. Ja, Herman. Hey, ja. Goedemorgen, Herman. Ja, ehm. Uh, ja? Ik, ja. Ik, ik geloof niet dat ik jouw naam op Skype heb. Ja? Maar, eh... Uh, jij komt op door Skype, maar mijn Skype is weggevallen geweest. Die ben ik helemaal op het bouwen. Mijn nieuwe Skype-naam is Herman Tech. Ja, klopt. Je hebt, ja, daar zit ik nu op ook. Herman Tech 22. Want heb, ja, dat klopt. Die heb ik gekregen van Jacco. Dus op dit ja. moment zit ik via jouw nieuwe Skype-adres te bellen. Dus. Oké, okay, fantastisch. Nou, ik, nou ga ik weer terug naar Canada toe. Ja. Eh, eh, de, deze man, Tony, die, die, die, die woont in Den Haag. En die ja. zorgt ervoor dat Den Haag schoon is, iedere dag. Juist. Ik heb zaterdagochtend ook nog gewerkt. <laughs> ja. Oké, okay, ja. ja. Ik zie je. Ik zie je straks nog wel. Oké. Okay. Oké. Okay. Doei. Zo, zeg. Houdoe. Houdoe. Dat is wel een Brabander, hè, Herman. Nee, nee, hij is een echte Hagenees, hoor. Papa, maar oh, Dat kun je niet goed horen, hoor. Nee, nou, hij, ik ben hij is een geboren... hij, hij is... Ik ben geboren in Scheveningen, hè. Ik heb er twaalf jaar gewoond. Maar, eh... Oké. Ja. Uh... Okay, dat ja. <laughs> Maar ik, jullie zijn de uitzending, hè? <laughs> ja, je, Jaap, je spreekt, je spreekt nu met Canada daar. Oké, okay, hartstikke mooi, Canada. Ja. Hallo, Canada. Ik ben het <laughs> ik van Herman. Ik zie op Tecklenburg, maar dan ik ben weer in een ander. Oké. Okay. Ja, maar hij, hij komt uit Tilburg. Oké. Okay. Ja, ik hoor wel ja. een Brabants accent, ja. Woon je al lang in Canada? Ik dat is toch heel alleen vaak. Ik goed Oké. Okay. Yeah. <laughs> ja mooi. <Yeah. laughs> leuk. Oh. Oké okay, ja bedankt. Ik kom straks wel even bij je terug. Is goed. De Skype Houdoe. staat aan. doe. Hoi. Nee. Nee. Ja hij is... Uh... Hij moet... Ja, Gooi hem even uit. Want ja ik denk dat het een beetje privé is. Dus dan wil ik me even een beetje buiten houden. Maar ik vind het hartstikke leuk joh. Ja, de hele wereld daar ligt aan je voet. hebben Aloha Radio. Van eh, nieuw van Zeeland tot aan Canada aan toe, mensen. Nou, dat is een mooie akkoord, niet hebben ik. Ik bedoel, Aloha Radio is een internationale radiozender. En ik zit erover te denken... om ook eens engelstalige programma's te maken voor... ...mensen die uh, ja, bijvoorbeeld uit Amerika... ...of van uit Rusland... ...maar ja, ze moeten dan wel Engels kunnen verstaan natuurlijk... ...of uit China, maakt me niet uit... ...iedereen mag luisteren naar Alewa Radio... ...en uh, ja, onze webadres is www.alelaradio.tk... ...dus elke woensdagavond en zondagavond vanaf 8 uur... ...en gedeeltes van tevoren opgenomen... Bijvoorbeeld de muziekmix van de week Want uh, die hebben we net uh, gedraaid Die gaan we dan herhalen op woensdag En uh, ja, tijd voor plezier heet het programma Ik heb weer wat nieuwe jingles laten maken En ik heb twee nieuwe t-shirts laten maken Met de opdruk van Aloha Radio En die ga ik morgen ophalen bij de drukkerij Dat was niet goedkoop, hoor, Moet ik zeggen Ik heb dat twee laten drukken en ik hoop ze te kunnen laten zien op de website. Dus, uh, dus dat komt allemaal in orde, bestelaarstraatjes. Ik hoop dat ik Jacco uh, nou nog eens te pakken kan krijgen. Ik ga kijken of ik Jacco kan bellen. Ik, denk, uh, ja, ik weet niet of hij morgen moet werken of niet. Of, uh, we gaan het proberen, Jacco, contact met Jacco te zoeken. Het is een prachtige verhaal over de Veluwe. Prachtig verhaal over de Veluwe. Ja, ik hoop dat hij uh, nog De persoon die probeert te bereiken is momentan niet beschikbaar. Ai, ai, ai, de richting spreken naar de piep dan? Nee. O, oh, wat jammer. <laughs> Jacootje, Oei, en dan heb ik nog geprobeerd om... dingen uh, ook te bellen. Dat is ook niet gelukt, onze vriend Marcus. Maar goed, dat komt nog wel een keertje. Ik mis Jacco wel, hoor. Of uh, hoe heet hij, uh, Marcus ook. Maar goed, uh, ja... Uh, een Klein beetje een kleine misverstand geweest. Uh, de communicatie. Maar goed, dat is alweer weer bijgelegd. Uh, met uh, Marcus. Maar goed, dat komt allemaal goed zo. Dus iedereen mag bellen. DJ.jaap. Dus het Skype adres. DJ.jaap. DJ.jaap. Op Aloha Radio Live. Vanuit het kleinste studiootje van Nederland. Hier in het Laakkwartier. Het Haagse Laakkwartier. En uh, ja, oké. Okay. Het is nu even kijken hoor. 7 minuten over, uh, over 10 We gaan door tot 11 uur. En ik denk dat ik even ga even kijken of er nog een paar leuke liedjes achter elkaar kan draaien. Dan moet die andere even de gooien, Anders gaat hij alles herhalen. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Ik ga even wat uh, muziek uh, aankondigen. Ik kondig ze één keer aan. En... Uh, ik wil eens meer op de, op de meer op de keltische tour. Dan gaan we gaan eens even kijken wat keltische muziek want ik weet een heleboel mensen gek zijn op keltische muziek. Uh, Celtic instrumental my love is like a uh, red red rose. Dat is het eerste nummer. Dan komt het volgende nummer en dat is ook keltische muziek. En die komt van de Celtic Queen. Uh, final. En het volgende liedje wat ik uh, ga draaien daarna. Dat zijn... Uh, ja, nee, wat is dit? Oh, dat moet ik even zo kijken hoor. Celtic Elvis. She, uh, Little Head. Ja, die hadden we nog niet gedraaid, hè heren. En dan hebben we nog, nog een prachtig Celtic liedje: uh, UMA Application Celtic Consort heet het album. Farewell. En dan wil ik ook nog een, een Easy Listening. Want die hebben we ook Easy Listening muziek. En uh, music is love. En dat liedje heet Just Live, juist. Die gaan we allemaal draaien, mensen. Dus veel plezier, de komende vijf liedjes zonder commentaar daartussen. Dus veel plezier, zou ik zo zeggen. Tot straks. mind is lost below the waist. If chemistry is what you'll find, <inaudible> you want more than a taste. La, la, la, la, la. If Caesar's brain had been in charge, he might have lived till May. But Cleopatra made him large, now all that we can say The little head is talking to the, the little head. head is talking to the, the big head. The little head is talking to the little head dog. is talking to the little head dog. is talking. Head the the head head is talking hey. Says, Hey, buddy, won't you let me out? Wow! The struggle for the right of way. It's old as skin and bone and which desire gets its way depends on what is growing samson's thoughts had been more pure he might have saved his hair delilah fought with something sure it really wasn't fair Wasn't fair the little head was talking to the, the little big head, head, is talking to the, the big head. Head is talking to life. the little head is talking to the little world. head is talking to the little, little heads head talking you Say to head. anybody won't you let me out? Wow, wow wow wah Blame it on procreation Wow wow wah, -wah, -wah. A manifestation of manipulation will make you grow hair on your palms. Hey! The argument for love is fine, it blooms in every jar. But those who want it, unrefined. They're doomed to eat it raw William oh. Clinton, Paula Jones America says Shame on you What oh. we expect, what we condone It's not what we will do do because the little head is talking to the little head is talking to the big head is talking to the little head is talking to the little head is talking to the little head is talking to the big head is talking to the little head is talking now the little head is talking to the little head is talking now the little head is talking to the little head You'll in trouble I when you live it. well, I got a good one It's the the little head is talking, the head head head head is talking to the big head The little head is talking too loud The little head is talking to the big head He says, say say hey, buddy, won't you let me out? Wow. Ja, ja, hij doet het. Oké, okay, ja, we zijn even weggevallen. Er zijn een paar dingetjes fout gegaan. Gelukkig gaat alles nog gewoon door. Alles wordt opgenomen. We zullen eventueel later... Uh... Oké, okay, we gaan uh... eens even kijken. Want ja, nou zie ik weer een oude playlist. Daar ben ik niet zo blij mee, want die hebben we allemaal al gedraaid. Oké, alles is eruit. Goed zo. We gaan eens even kijken. Want ik denk niet dat er nog veel gaat gebeuren hier op... ...Hallo Radio. Dus... eh. Kijken wat deze doet. Even kijken wat, hè. Kijken. You listen to DJ Yacht at Aloha Radio. Ja, mooi, hè. You listen to... DJ Yaat ja. en low Lonehog Radio. Ja, dat weten we nou, maar we gaan wat muziek draaien. En uh, ik ga eens even kijken wat ik allemaal kan vinden. Ik denk dat ik maar eens een oude playlist open ga gooien. Want uh, <coughs> ja, nee, jongens, dat is ook niks. Playlist stream. Ja, Halloween het verhaal of wat. Aanstaande vrijdag 31 oktober gaan we dus een uitzending doen. Van 8 tot 9 draaien we rock 666. Dus uh, rock 666 met uh, knoerd harde metalmuziek. muziek. Van 9 tot 11 wordt het een live programma. Met uh, ja, een beetje Halloween gerelateerde muziek. De Halloween party is het thema. En dan uh, nou van 11 tot 12 uh, muziek. En uh, Jacco vertelt in drie in delen uh, de herkomst van Halloween. En uh, ja, ja, wat het uiteindelijk geworden is. Oké, okay, uh, ja, goed. Nou, ik, ga dus, ik zoek even naar wat muziek. En. Uh, ja, jongens, het wordt een beetje lastig allemaal, want ik zit hem een hele waslijst met allerlei soorten muziek. en uh, Dance Mix. Of zullen we Celtic Dreams draaien? Oké, okay, mensen. Ik zou zeggen, uh, tot over uh, ruim een half uur. Uh, Celtic uh, Dreams. Tot straks. Ja, lieve mensen we gaan uh, afscheid nemen uh, we gaan door tot 11 uur zo voor een kleine 5 minuten <coughs> hmm. over 5 minuten gaan we stoppen en uh, woensdagavond uh, dan zie ik jullie weer dus uh, vanaf 8 uur op uh, radio.tk vanaf uh, woensdag dat is woensdag 29 oktober 2014 om 8 uur. Dan zijn we weer terug en dan gaan we eerst een muziekmix van de week draaien. Van 8 tot 9 en vanaf 9 uur tot 11 uur. Gezellig. Ja, dat wordt heel leuk. Het programma op de woensdag heet dan midweek-express en deze trein die komt woensdag aan woensdagavond op Hallouwe Radio nou, eh, fijn dat je geluisterd hebt allemaal, hartstikke bedankt hiervoor ook Jacco voor zijn prachtige verhaal over de velen deel 1 en volgende week eh, zondag krijgen we deel 2 hoogstwaarschijnlijk en alle luisteraars die meegeluisterd hebben en ook Helemaal Tikkelenburg uit Nieuw-Zeeland, uh, hartstikke bedankt. En uh, ik zou zo zeggen, uh, beste mensen. Bedankt voor het luisteren. En tot woensdagavond. Want Allouwe Radio is alleen op woensdag. En op zondag in de lucht. En met uitzondering op uh, vrijdag 31 oktober hebben we een Halloween Party. En uh, dan zenden we vanaf 8 uur uit. En dat wordt heel leuk. We hebben bepaalde dingen al, al opgenomen, al van tevoren. En uh, ja, volg uh, ons op Facebook, DJ Jaap, Aloha Radio. En ik zou zeggen, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot aanstaande woensdag. Bye bye. En het ga je goed allemaal wel terug. Werk ze voor, voor de rest van de week. Tot woensdagavond 8 uur op Alawaradio.tk. Bye bye. moment gift to me. wild yet so serene. Star as bright as never been. There was music in the way she shone, the music of the spheres she shone right into the night and I was left in tears She was a phantom of delight when first she gleamed upon my sight A lovely apparition sent me a moment's ornament She was a phantom of delight when first she gleamed upon my sight A lovely apparition sent me a moment's ornament Wasn't known to me, no traces did she leave. Before the flower from her hair rose blue and sky and sea. I looked and looked until my thoughts were lost in sea and foam.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 And look forever for that shadow just to see her face again And if I could but see her face in search I would no more For I'd hear her singing of our love and sail my ship back to the shore The search goes on and on and so creep on the years.